In Veghel is een man zwaar gewond geraakt door een ontploffing in zijn auto. Hij reed op het moment van de explosie door een woonwijk. Onderdelen van de auto liggen verspreid over de weg... en enkele ruiten van woningen zijn gesneuveld. De bestuurder van de auto is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Nederland is nog niet tevreden met de aanpassingen van het Duitse tolplan. De Duitse regering op deze week het voornemen om tol te heffen op lokale en provinciale wegen. Het plan voor tolheffing op de snelwegen blijft bestaan. Minister Schult zegt dat er nog altijd een probleem is voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken. Het weer droog met geregeld zon, maar ook vooral hoge bewolking met weinig wind is het erg zacht. Morgen meer zon bij 17 tot 21 graden en de dagen daarna wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOSSHOR. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 2 kilometer, voor Afriet Bunschoten 6 kilometer. Dat is de naastleven een ongeluk. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 5, A9 Alkmaar richting Diemen, voor Oudekerk Kerken naar Amstel 4 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht voor Driebergen bergen 3. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Knoop het Kleinpelderplein 3 kilometer. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor knopen de 5. A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 3 kilometer en bij Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Zerke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg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 Had today morning, jumped out of bed, and put on my best suit, got in my car. A blessing to. Bless him Van de Euro Breakdown zijn we begonnen met nummer 19. Magic. Hun nummer Root. So Waarom moet je nou zo root zijn, zo onbetrofd? De Euro Breakdown. Dat was nummer 19, Magic. Rude. Op nummer 18 vinden we Coldplay, Skyfall of Stars. Maar we gaan door met nummer 17, dat is Avicii. Vorige week nog wel 21. Dit is de tweede week dat hij erin staat met hun mooie nieuwe nummer. De Days. Dit uur nog gaan we kijken wat er in Zandvoort te doen is dit weekend. En wat de top 3 is natuurlijk van de Euro Breakdown voor deze week. Met eerst Avicii met de Days op nummer 17 bij de Euro Breakdown. 17 in de handen van Avicii today, Vorige week nog op 21 en de tweede week dat ze we in deze lijst nog staan. Het maakt hem net niet de snelste steiger, maar die gaat er aankomen. Wees niet bang. De Euro Breakdown, de countdown of the continent. En we gaan even terugkijken welke we ondertussen gehad hebben. 40 tot en met 25 heb ik net al gedaan in het vorige uur. 25 hadden we Ella Henderson en The Ghost. Dat was de snelste daler. 24 in handen van Pitbull samen met John Ryan. Fireball. 23 in handen van de Strip Superheroes. 22 is for New faded. En alle gillende meiden opgelet. One Direction met Steal My Girl op 21. Marlon Roudet, When A Beat Drops blijven zitten op de 20ste plek. Magic Root, hoorde je net als eerste nummer van dit uur op de 19e positie. Coldplay Skyfall Stars op 18. En je hoorde net Avicii met de Days op 17. 16 is in handen van John Legend, vorige week nog op 14 met All of Me. En 15, die hoef ik gelukkig niet te draaien, die is ook vijf lekker gezakt. Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang. 14 is in handen van Sam Smith, stay with me. En dan komen we aan bij de snelste stijger van deze week. En de snelste stijger van deze week is maar liefst 10 plaatsen gestegen. En dat is. de Euro Breakdown. David Queda. samen met Sam Martin. Plaats nummer 13, vorige week 23, dus. Tweede week in de lijst met hun nummer Dangerous.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 De plek dus voor David Guetta met Dangerous. De snelste stijger van deze week. Oftewel nummer met de meeste hitpotentie in Europa. Maar welke is de grootste hit in Europa? Dat ga ik je zo direct vertellen. Te Even voor de klok van vijf uur. Wie er op nummer 1, 2 en 3 staat van de Euro Breakdown. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. En we gaan door naar nummer 11 toe.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 Los. Wel uh, gemikt gooien alsjeblieft. Ik hoef niet te vertellen op wie. Bams away. Op nummer 11, Geronimo van Shepard. Vorige week nog op 15... En we gaan even kijken wat er verder in Europa gaat met de hitlijsten. En daarvoor gaan we live over naar de Oekraïne. Ja, echt waar. Ga naar de Oekraïne toe. Op nummer 40 vinden we daar Sunwaves van Slider, Magnet en Radio Killer. Boomplet van Charlie op 39 en Calvin Harris met Summer op 38. One Republic Love runs out op 37. En dan vinden we een hoop uh, nummers die ik niet kan uitspreken. 32 bijvoorbeeld Thijs, Naïs... Nice. Dat Elka, Nou, die sla ik allemaal over. Nico en Vince. M.I. and op 29. 27, Magic Root. Ina en G-Bell Colasong. Colasong. een cola song. Cola song? Ja, de cola song. Op 26. Coldplay, Skypool, Stars 25. En Duck Miss Bring Me op 24. John Martin, Anywhere for You op 15. Shakira met Dare op... La la la la la la Op 16. Aliosha, de Bessel, Roos, Vianja, op 10. Die Oekraïne, uh, die verzinnen ook lokale nummers daar in hun hitlijsten. Sia op 8. Kelvin Harris, Blame op 7. Lillewood en de Break op 6. Enrique Iglesias op 4. Maroon 5 op 2. Maroon 5 op 2, ja, echt waar. Maroon 5 op 2. En Okean Elsie, met hun nummer na Navy. Nooit van gehoord. Zullen we ook niet zo snel wat van horen. Op nummer 1 in de Oekraïnse top 40. Wij gaan door met de Europese top 40. En daar vinden we op nummer 12. nee, 11. 10 zijn we aan het land. Vinden we Iggy Azalelea. Samen met Rita Ora. En een nummer Black Widow.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 Dollar, I don't want shh. Lea, samen met Rita Ora. Black Widow. Maar wie is nou die zwarte weduwe naar? Zwarte weduwe. Black Widow spin. Hoe kan je hem interpreteren? Nou zo, iedere manier dus. Op nummer 10, ik The Euro Breakdown. En we gaan door met iemand die in de jaren 80 is begonnen. Een oude vandaag in de lijst die er nog steeds goed in staat. En die nog steeds goed doet, helaas één plaatsje gezakt. Lenny Gravitz is dit. Met de chamber op plaats nummer 9. Vorige week 8. En dat was wel zijn hoogste positie. Ooit. Daarna gaan we kijken welke evenementen die hier in wordt zijn dit weekend. Kan je het even klappen? Ik heb er maar twee voor je. Waarschijnlijk zullen er meer zijn, maar ik ga er twee vertellen aan je. Maar wel twee leuke evenementen. You You did wrong Should I stay Hij doet het toch nog maar even. Lenny Kravitz. Op zijn oude dag mag ik wel zeggen. Jaren 80 al begonnen. Met prachtige muziek te maken. En nou voor Europa in de hitlijsten op nummer 9. Met zijn nummer The Chamber. Dat je in de top 10 staat betekent dus dat je her en der in Europa verdeeld. Gewoon echt top werk levert. En top muziek maakt. En dat heeft hij gedaan. De Euro Breakdown. Wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Nou, dat ga ik je vertellen. Als je naar de herhaling luistert, dan ben je net te laat. Want vanavond. Vanaf 7 uur is een sportcafé in de Blauwe Tram. Nou, ah, de de de, de, de, nieuwbouw, de Blauwe Tram. Wat wordt er allemaal in het sportcafé besproken? Nou, zo. Als de naam hoort, hoor je het al. Sport natuurlijk. Gepresenteerd door niemand minder dan Andy Houtkamp. welbekend van uh, Langs de Lijn. En Joop van Es, Onze eigen Joop van Es... Wat er verder te doen is, dit weekend is op 2 november om half 1. Gaan we de nieuwjaarsduiken vast doen. Nee, de herfstduiken ze dan. Want iedereen die niet bang is voor een beetje koud water in de Noordzee belangrijk vindt, kan zich opgeven. Als je meedoet, ben je een echte ster voor de zee. En daarom zullen we je ook zo behandelen, al hun zeggende. Het WNF organiseert deze duiken samenwerking met Center Parks. De deelname is is, en bij inschrijving ontvangt de duikers zolang de voorraad strekt. Een goodiebag met onder andere een mooi t-shirt en een Sea-Star sleutelhanger. Nou, dus de wereldnatuurfonds roept iedereen op om zondag uh, de duik in de Noordzee te maken. Dit gebeurt vanaf het strand ten hoogte van Sinterpark Zandvoort. Door met veel mensen tegelijkertijd in de zee te duiken, Pootjebanen telt, ook zeggen ze: en Vragen ze aandacht voor de zee voor de Noordzee. En dat is hard nodig. Ze zullen je ontvangen als een echte ster. Dus maak je klaar voor een VIP-behandeling. Weg met die plastic soep, zou ik zeggen. En als ik je naar de Euro Breakdown te luisteren, is deze hitmuziek te veel voor je. En wil je liever Mozart horen? Rheinberg, Middelson. Meddelson, Laudet Domini, Dominium. Ga dan naar de sint Agatakerk, Grote Krog 45 in het centrum. En dat is 1 november om kwart over drie. Is daar het Finchley Children's Music Group. Heb ik het toch stiekem drie verteld, hè? Lekker We gaan door met de Euro Breakdown, met nummer 8 ervan. En op nummer 8 vinden we die Everner met Fade Out Lines. Vorige week zijn ze nog op een dertiende plek gezet, vijf weken lang in de lijst. Maar deze week op nummer 8, die Evener Fade Out Lines.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 We slide down, dieper down. The shadow grooms without ever falling down. We are hitting straight into the fade out. Deeper down. fade out Lines op nummer 8 in de Euro Breakdown van deze week. Die even is natuurlijk de artiest ervan. Ik ben benieuwd hoe het gaat in. Uh, België met de hitlijsten, Dan ga ik je vertellen Onder op 30 vinden we daar Ed Sheeran, Thinking Out Loud, op 29 Mike Mago en Dragonette Outlines, Dimitri Vegas, Body Talk op 28, en mijn vriendin uh, Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj op 27, Oscar en de Wolf op 26, Tavlo op 25, dan skippen we er even doorheen. Milk Inc. Don't Say Goodbye op 16. Geronimo van Shepard op 15. Changing van Sigma en Paloma Faith op 14. En Mr. Props, Nothing Really Matters op 13. Op 10 vinden we Dimitri, Vegas, Like, uh, like Mike en Tujamo en Velgook. dan breekt mij maar af. Um, op 9 Black M, Sourma Root. Dan gaan we naar de bekendere troep 4. David Guetta samen met Sam Martin met Dangerous. Dotan met Home. Of drie, Nielsen, sexy als ik dans op nummer 2. En OG, Take Me To Church vinden we daar op nummer 1. Klein overzichtje welke we ondertussen alweer hebben gedaan. Op 16 John Legend, All of Me. Op 15 Jesse J, Ariana Grande en Nicky Minja... met Bang Bang. Sam Smith, Stay With Me op 14. 13 is in handen van David Guetta... Samen met Sam Martin, Dangerous. Blijven zitten deze week is Ariana Grande met Free... En vier plaatsen gestegen. Shepard Geronimo op 11. Op 10 vinden we Iggy Aslia. Samen met Rita Ora met Black Widow. En Lenny Gravis Chamber op nummer 9. Die hebben hem met Feda uit Lyons. Jordi en op nummer 8. Nummer 7 is in handen van David Cuerda. Samen met Sam Martin, Lovers on the Sun. En wij gaan door met nummer 6. En die is in handen van Enrique Iglesias. Samen met Dizener. December Bueno. Ginta de Zona, een mooi nummer, hun vertaling van Bijlando. Yellow Vorige week nog op de zevende plek. Deze week op de zesde plek. En Anglesia samen met December Bueno en Genta de Zona. Bij Lando. De Euro Breakdown. Op vijf is een plekje gezakt. Dan zie je met Changelier. Vorige week nog op een vier. Deze is wel een plek gestegen. Taylor Swift. Met haar nummers Shake It Off. Nummer vier in de Euro Breakdown That's deze week. Deze altijd een mooie Taylor Swift op nummer 4. Haar nummers, checken it af. Voor zich altijd een beetje in de uh, Jesse Country uh, scene met haar nummers. Maar ze hebben het roer omgegooid en ze gaat er pop in. En daar zit een heel mooi voorbeeld van. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Op nummer 10, we gaan even terugkijken. Sorry, zal ik even van tevoren zeggen. Op nummer 10 vonden we Iggy Aslia samen met Rita, Rita Ora, Black Widow. Onze veteraan in de lijst, Lenny Gravitz. Op nummer 9 met The Chamber. Op nummer 8, vijf weken lang in de lijst is die met Fade Outlines. Vorige week nog op nummer 13. Dus die gaat met sprongen vooruit. Dat is ook overigens de hoogst genoteerde sinds ik de Euro Rak daar doen. Dat ook wel leuk om te weten. Laf Anderson aan van David Guetta en Sam Martin op nummer 7. Op nummer 6 vinden we Enrique Iglesias samen met December Bueno en Genta de Zona bij Lando. Op nummer 5 vinden we Sia Chandelier. Vorige week nog op nummer 4. Hoogste positie ooit van haar is de derde plek. En ik had het net over de Taylor Swift. Shake it up op nummer 4. Vorige week stond ze op de vijfde positie. Dan even de Belgische hitlijst hadden we gedaan. Wil je een andere horen? Dat kan. Van uh, Denemarken doen, die vind ik wel leuk. <laughs> nou, die kan ik helemaal niet uitspreken wie op nummer 1 staat. Casey, S en dan zo'n O met een streepje erdoor, V en L, O met een streepje erdoor, S. Maakt niet uit. Nieuw binnengekomen daar in Denemarken. Op nummer 2 vinden we daar Taylor Swift, shake it up. De derde plek is voor Christophe Rossaan met Brandon Biel, CPH Girls... Meghan Trainer All About That Beast staat op nummer 5 bij hun. En in de euro 200 staat zij op de eerste positie. Gaan we bij de Duitsers kijken wat er in de top 3 staat. Die Dievener, fade out lines. Derde plek voor hun. Robin Schultz samen met Jasmine Thompson. Sun Goes Down op de tweede plek. En All About That Beast van Meghan Trainer daar op de eerste plek. En bij Engeland staat op de eerste plek Ed Sheeran, thinking out loud. Megan Trainer, All About It op de tweede plek. En op de derde plek. Onze prachtige Taylor Swift met Shake It Out. Stijd voor onze top 3. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En op nummer 3 vinden we Calvin Harris samen met John Newman. Helaas blijven we zitten deze week. De nummer blame. I can't keep on waking.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 Met John Newman Blame The Euro Breakdown En nummer 2 yeah, Hetzelfde als vorige week Linda Wood en de Pring Prayer in C Nummer 2 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hits van Europa met Maurice Mulder. Ja, de grootste hits van Europa. En we zijn aangekomen aan de allergrootste hit die ertussen zit: degene die op nummer 1 staat. En ik ga jou verklappen wie dat Because is. Nou, je hoort het al. Megan Trainor. Know all about the bass. I'm all about, that base. Now you about all. Base, no the bass, no trouble. I'm all about that bass, about the bass, bass, Yeah, it's pretty clear. I ain't no size too, but I can shake it sh But I What about that Op nummer 1 in de your Breakdown van deze week. Intussen wordt de studio helemaal klaargemaakt voor het volgende programma. Zandvoort eruit door. 24e jaargang, aflevering 43... Aflevering 44 ligt. We maakten het ondertussen 31 oktober 2014. Deze week hadden we 18 stijgers, 8 zittenblijvers, 10 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Genaamd Soprano, Jamara featuring IG, Calvin Harris featuring Ellie Goulding en de Foo Fighters. Dat betekent ook dat er 4 uit zijn. AC DC, Maroon 5, Jesse Boar en Nico en Ik zeg tot volgende week en vergeet ons niet te liken op facebook.com yourbreakdown.